Het is acht uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Nederland houdt de mijnenveger Haarlem beschikbaar... voor het internationale optreden tegen Libië. Het schip is al in de Middellandse Zee. Het zou daar met een Poolse, Britse, Duitse en Belgische schepen... meedoen aan een NAVO-operatie tegen terrorisme. De NAVO wil het aantal schepen in de omgeving van Libië vergroten. Het kabinet is bereid om daarvoor de Haarlem in te zetten. Vliegtuigen van verschillende landen hebben vandaag boven Libië gevlogen na de eerste golf van aanvallen op afweergeschut en militaire installaties van het regime Gaddafi. Volgens het Franse ministerie van Defensie hadden ze daarbij geen tegenstand van Gaddafi's leger. Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties. Daarmee zou voor het eerst een Arabisch land deelnemen aan het militair ingrijpen in Libië. In Jemen heeft president Saleh zijn regering naar huis gestuurd. De president, die al decennia aan de macht is, staat onder grote druk. Drie ministers hadden hun ontslag al ingediend... en nu wil ook de leider van zijn eigen stam dat de president opstapt. Aanleiding zijn de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag. Bij een betoging in de hoofdstad Sanaa tegen het bewind van Saleh... vielen 52 doden toen scherpschutters het vuur openden. Ondanks een uitgangsverbod gingen vandaag opnieuw 10.000 Jemenieten de straat op. Het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar beschuldigingen van corruptie tegen drie Europarlementariërs. Aanleiding is een undercover operatie van de Britse krant The Sunday Times. Journalisten van die krant deden zich bij 60 Europarlementariërs voor als lobbyist. Drie van hen waren bereid om in ruil voor geld wijzigingsvoorstellen voor Europese wetten in te dienen. De drie komen uit Slovenië, Roemenië en Oostenrijk. Het weer. Vannacht op veel plaatsen ligt de vorst, plaatselijk ook kans op een mistbank. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog en het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WPRO, NTR. Labyrinth. Peter van der Wielen en Isolde Hallesleden. Goedenavond, u luistert naar het Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Vandaag duiken we in de psyche van de vis. En ook horen we hoe je wetenschap op de tast bedrijft. En horen we groentes naar happen. Maar eerst even aandacht voor het woord van de week, straling. Want de berichten over de instabiele kerncentrales in Japan zijn nu vast niet ontgaan. De stralingniveaus stijgen en mensen vrezen voor besmetting. Maar ja, wat is die onzichtbare straling precies en wat houdt besmetting eigenlijk in? Dirk van Delft, natuurkundige en directeur van Museum Boerhaven in Leiden... en radiobioloog Klaas Franke leggen uit het hoe en door wie radioactieve straling ook weer werd ontdekt... en wat het precies doet met het lichaam. Ja, het was in het begin experimenteren, onbekend terrein. En in de buitenwereld uh, was het natuurlijk wel spectaculair. Hè? Want horlogewijzers met radium, hè, dus dat, dat lichtgevend was. En dat was natuurlijk een dingetje. Dat vond iedereen wel leuk. En, en die blauwe, geheimzinnige gloed die het afgaf. Magie. Het waren natuurlijk allemaal hele knappe mensen. Maar ze wisten toen volgens mij ook niet precies waar ze mee bezig waren. En ja, net als wij spreken een ijsvloer op een meer... Sommige waaghalzen uh, voelen zich daar heerlijk <coughs> en andere zijn voorzichtig. Dus, ja. Een aantal onderzoekers uh, die heeft zich daar nauwelijks iets aan aangetrokken. En heeft later echt de prijs betaald met, uh, met echte ziektes die met stralingsschade zijn uh, geassocieerd, als, als leukemie, vooral. Ja. Je moet eigenlijk beginnen met, uh, met Röntgen 1895. Die heeft toen de röntgenstraling, of x-rays uh, in het Engels, uh, ontdekt. Per ongeluk, zoals ze vaak in de wetenschap. Ook een hele beroemde foto dat, uh, dat hij zijn vrouw... Uh, in feite vroeg haar hand in die bundel straling te steken. en Toen zag je dus heel mooi die botten en ook de, haar ring op de foto staan. Dus dat was natuurlijk een bewijs dat er dus een straling uh, in spel was... die bovendien uh, doordringend was voor gewoon weefsel. En anderen, dat trok natuurlijk geweldig de aandacht... die zijn erop doorgegaan. Zo van, hebben andere stoffen dat misschien ook uh, dat ze die straling uitzenden? En Becquerel die ging dus experimenteren met uraanzouten en uh, had het idee van als nou de zon daarop straalt... dan komen misschien die stralen van komen dan uit dat materiaal weer tevoorschijn. En dat ga ik controleren door gewoon de hele handen een tijdje in de zon te leggen. En dan vervolgens dat te leggen op een gevoelige plaat. En die gevoelige plaat die was dan dus ingepakt met gewoon lichtdicht uh, zwart papier. Maar nu komt de grap. Op een gegeven moment was het bewolkt. En een paar dagen achter elkaar dus ja, dat idee van de zon erop en dan... Dat ging dus niet. Nou, uit armoede heeft hij toen dat geheel gewoon in een la weggelegd. Zo van, weet je wat, we wachten een paar dagen tot het weer mooi weer wordt... en dan doen we het alsnog. Nou, na een paar dagen nog steeds slecht weer... heeft hij om de een of andere reden die zaak weer tevoren en toch ontwikkeld. En wat bleek tot zijn stomme verbazing? Dat het precies hetzelfde effect was als met de zon erbij. Dus de zon had er geen bal mee te maken. Het was dus in feite een straling die, die gewoon uit dat materiaal kwam... En ja, helemaal los van de omstandigheden dat gewoon ja, uit zichzelf naar buiten uh, wegstraalde en dus een fotografische plaat uh, daarmee dus belichtte. Dus ja, dat was eigenlijk de ontdekking van de Beckerel-straling, zoals het in eerste instantie heette. En later is dat uh, door mevrouw Curie, de, feite de volgende speler uh, in het spel, radioactiviteit genoemd en radioactieve straling genoemd. De cel zelf, daar zie je helemaal niets aan veranderen. Die blijft gewoon zo eruit zien als dat die voor de bestraling eruit ziet. Het zijn fotonen of deeltjes. De fotonen zijn eigenlijk deeltjes licht. Die komen in een cel en dan kan er direct een molecuul beschadigd raken. Maar er kunnen ook eerst watermoleculen geraakt worden. Dus elektronen in die cel die zwermen om andere atomen heen. En dat elektron wordt uit die baan geschoten en dat kan naar het DNA gaan. Nou, je moet het DNA een beetje vergelijken met een touwladder. Twee van die touwtjes met tussenverbindingen. Nou, als een van die touwtjes breekt, dan heb je een enkel strengsbreuk. En bijna al die enkel strengsbreuken door straling geïnduceerd worden gerepareerd. Maar zo'n elektron kan ook een dubbel strengsbreuk, dus dat op diezelfde plaats allebei de strengen doorbreken, veroorzaken. Nou, ook van die dubbelstrengsbreuken wordt 99% gerepareerd. En dan heb je nog kans dat het niet gerepareerd wordt. Dan gaat de cel dood. Of het wordt fout gerepareerd. En als het fout gerepareerd wordt, heb je kans dat delen van verschillende chromosomen aan elkaar geplakt worden. En op die plaats van die breuk is een stuk DNA wat niet meer in orde is. En dat kan uiteindelijk kanker veroorzaken. En met name Curie die is toen steeds meer gaan, gaan experimenteren... met andere stoffen nogmaals. En op een gegeven moment was ze bezig met pekblenden. Dat is een uraanhoudend mineraal... Uh, wat wordt gedolven in mijnen van bohemen of zo. En wat bleek nou? In dat pekblenden was de straling nog sterker dan uraan apart. Ja, dat was natuurlijk raar. En de enige conclusie was... kennelijk zit er een andere stof in die nog sterker radioactief is... En die, die samen in feite geven ze dus dat extra sterke effect. Dus wat staat mij te doen? Proberen of ik dat kan scheiden, kan isoleren van elkaar. En dat bleek in eh, feite om twee stoffen te gaan. De eerste noemden ze polonium, naar haar vaderland, Polen, waar ze vandaan kwam. En de tweede noemden ze radium. En ja, vervolgens eh, heeft ze dat gepresenteerd. Kwam van collega-chemici de vraag: van ja, wij willen er wel graag iets meer van hebben. Dus ga er eventjes door, in de zin van dat je daar een, toch een enige hoeveelheid van bij elkaar hebt uh, gemaakt, uh, dat je het ook goed kan onderzoeken... atoomwicht kan bepalen enzovoort. En toen, ja, omdat het zo heel erg spaarzaam in dat pekblende voorkwam... kwamen er dus tonnen met wagonnen kwamen dus naar Parijs toe. Die stortten ze in feite gewoon op een soort binnenplaats... waar ze dan aan de slag was, uit. Dat ging in een soort oven, dus ze was met een soort kolenschop met 20 kilo tegelijk was ze dus dat spul aan het verhitten... om dat te, te isoleren... Een, een, een pook te roeren die langer was dan haarzelf. Het uh, was echt een gigantische operatie in die giftige dampen. Dus ook echt een vreselijk werk. Ze is jaren met Pierre mee bezig geweest om dat radium te isoleren. En dat is op een gegeven moment gelukt, hadden ze een paar honderd milligram of zo. En daar dus ook chemische uh, eigenschappen en atoomgewichten van, uh, van weten te bepalen. Het is eigenlijk gewoon een kansberekening. Hoe vaker het gebeurt, hoe groter de kans is dat er tumoren ontstaan. Als je met de hoge dosis in aanraking komt... en je zou het hele lichaam bestralen... dan kun je de kans krijgen natuurlijk, dat je stralingsziekte krijgt. toxiciteit of darmtoxiciteit. Maar bij ons op de radiotherapie worden tumoren bestraald. En die krijgen hele hoge dosis. Veel hoger dan wat er nu in, in, bij die kernreactoren in Japan vrijkomen. Vrij die worden gericht op een tumor. Maar om, rondom die tumor ligt normaal weefsel. Dat normale weefsel krijgt ook een hele hoge dosis. En lang niet al die patiënten ontwikkelen... tumoren op die plaatsen waar ze bestraald worden. Een aantal wel, maar dat is een minderheid, maar 10 of zo. Maar als je het kunt vermijden, straling... dan moet je natuurlijk niet expres gaan oplopen. Want de kans wordt wel vergroot... Mene Curie en ook Pierre Curie hadden natuurlijk ook allerlei last van zere benen, stralingsziekten, vingertoppen die natuurlijk pijn deden. Dus uiteindelijk zijn ze ook overleden aan leukemie. Dus die hebben ongetwijfeld ook wel geweten dat het ergens misschien toch wel niet helemaal goed was, maar dat altijd weggewimpeld. Het zal vast wel meevallen, zo'n soort gedachten. Eigenlijk een beetje een soort tegenstrijdig iets. Want je behandelt de kanker mee, maar je kan er ook kanker van krijgen. Ja, ja, ja. Maar toch is het middel beter dan uh, de kwaal. Ja, ja. U hoorde Klaas Franke, radiobioloog aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... en Dirk van Delft, natuurkundige en directeur van Museum Boerhaven in Leiden... in een montage gemaakt door Remy van den Brand. En u luistert nog steeds naar Labyrinth Radio... het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Nou, hier in de studio hebben wij twee wetenschappers aan tafel. Met hen gaan we eigenlijk de diepte induiken, letterlijk en figuurlijk. Want met Peter Klaren, bioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... gaan we het hebben over de psyche van de vis... Uh, Peter, heb je sowieso een favoriete vis? Uh, nou, dat moet nu de karper zijn, want daar werk ik al een jaar of tien aan. Maar, ja, dat is wel, ja. uh, maar er is een grote keus. Er zijn iets van 30.000 uh, vissoorten bekend. Dat is meer dan elke andere vertebratensoort, zal ik maar zeggen. Dus een hele succesvolle uh, groep uh, gewerfde dieren. Dus de keuze is te over. Welke, Welke vis uh, lijkt u zelf het meest? Op welkers ik het meest lijk, uh, dat zou nou uh, in ieder geval een, een wat wat geen echte carnivoren, geen roofjes zijn. Laat het op op zo'n uh, zo'n murene houden, zo'n murene, zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n zo'n grote... Nee, geen zeebras. Nee, ze zijn klein. grote. Mu zo'n murene. is een beetje als, als een, een zakje oh, opa ja. in een uitgelebbend duikpak uitziet. Zo iemand. Maar toch Gerard, Gerard, voor mij. We gaan het hebben over schelpen. U bent evolutiebioloog aan de Universiteit van Californië. Wereldbefaamd vanwege uw onderzoek naar de evolutie van slakken en schelpen. En wat ook bijzonder is, is u bent uh, blind. Inderdaad. Ik heb uh, twee schelpen meegenomen. En ik ben benieuwd of u op de tast, want, want zo doet u uw onderzoek ook... deze schelpen kunt herkennen. Ik geef ze nu aan u. Dat wil ik van u ja. weten. Ah, Dit is een, een Pecten. Ja. Uh, waarschijnlijk de mediterrane vorm, maar dat, dat weet ik niet precies. Het kan Pecte Maximus of en jacobeus zijn. U kunt mij alles wijsmaken. Ja. hoor. want ik weet niks van <laughs> ja. schelp. Ja, maar Peter zegt ik, dat het ik goed. Ik ken hem wel, ja. ja. Okay. Met het blote oog, Mike. En, ja. en vind nog, het heel een, ik weet, nog een schelp. En dan wil ik heel graag zien wat u doet. Want, want u gaat met uw handen ah, heel ja. snel eroverheen. Het, het, het, ja. kijk, kunnen, kunnen ik, ik, het ik bekijk ze dus eerst heel met, het, met de handen. En dan. Uh, als ik details wil zien, dan bekijk ik ze met de vingertoppen. En dan uh, bekijk ik het met, met uh, mijn nagels. Om bijvoorbeeld uh, kleine details te bekijken. Bijvoorbeeld de, de groeilijnen tussen deze mm. grote ribben in, bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, zo, zo bekijk ik dus schelpen. En uh, ik ben er zodanig aan gewend. Dat denk je eigenlijk nooit bij na. Hè. Hier komt de komt andere schelp. En wat hebben we hier? Dit is een kokkel. Ja. Um, ik denk een jong exemplaar van een Afrikaanse soort, West-Afrikaanse soort, denk ik. Maar deze soort ken ik persoonlijk niet. Het is al, ik weet alleen dat het een van de cardi ideeën is. Hmm. Schelpen is, is echt uw passie, hè? Schelpen is mijn passie. Uh, schelpen zijn uw passie. Uh, ja, schelpen zijn mijn passie. Maar ik heb ook uh, passies in een hele andere richtingen. Ik houd bijvoorbeeld ook wel van vissen. Niet <laughs> van murenen, waardoor waar ik wel eens gebeten ben. Um, uh, maar van een heleboel andere dingen, krabben, planten, uh, je noem maar op. De natuur, kortom. Ja, de natuur. Was u, uh, want dat is het wonderlijke, zat ik te denken bij het lezen van uw boek... is uiteindelijk niet uw zwakte uw kracht geworden? Want was u een beter observator geweest als u ook ogen had gehad, als u ook kon zien? Dat is natuurlijk onmogelijk om te zeggen. Mm. Uh, wat ik wel wil zeggen is dat ik uh, gebruik maak van al mijn zintuigen uh, zoveel mogelijk. Dat, dat is natuurlijk zonder twijfel. Maar, maar zegt u, u kijkt ook, he, zegt u. Ik kijk, ik zie. En, ja. Ja, dat zeg ik omdat het niet, zo lastig is om te zeggen ik voel. Ja. He, want dat, dat is mm. de meeste mensen onbekend. Mm -hmm. ja. U doet ook veldwerk in de natuur. Hoe oh, gaat jazeker. dat? Uh, dat gaat uh, eenvoudig. Uh, ik heb altijd een assistent of assistente. Vaak is dat mijn vrouw, Edith. Uh, maar ik heb ook wel uh, studenten gehad. Uh, zelfs een jongen van 13 jaar in Fiji bijvoorbeeld. Eens een keer. Uh, en die, uh, uh, ja, die nemen mij dan mee. Uh, ik loop met hen en dan als we eenmaal... Uh, Ergens zijn dan uh, en het terrein zeer onbegaanbaar is, dan uh, kruip ik op handen en voeten. En dan kijk ik uh, naar uh, ja, het milieu, dan verzamel ik schelpen. En dan, Precies uh, op de manier dat, zoals u dat hier nu doet. Ja. Ja, eh, wel natuurlijk proberen voorzichtig te zijn... want er zijn altijd wel gevaarlijke dieren... of er, er, is misschien, er staat misschien een flinke branding... en dan moet je zorgen dat een golf niet over je hoofd slaat. Bent u weleens gebeten door een of ander? Oh, ja zeker. Door de zomeren onder andere. Maar ook ben ik gestoken door bijvoorbeeld stekelroggen... en ook door uh, uh, venijnige zeeegels, zee Ook wel door krabben natuurlijk. Ja, dat risico neem ik graag... want zonder risico's kan je natuurlijk niet presteren. Maar gaat u ook het water in? Ja, maar ik duik niet, want ik wil mijn gehoor niet uh, verliezen. Dus, maar ik ga wel tot uh, nou ja, zo diep als ik kan gaan, natuurlijk wel zeker, ja. Wat fascineert u uh, in het bijzonder aan schelpen? Wat fascineert me over schelpen? Het zijn de vormenrijkheid, onder andere. De prachtige verschillen tussen bijvoorbeeld de binnen- en de buitenkant. Hè. De binnenkant is vaak glad, de buitenkant is vaak gerubbeld of geknobbeld of wat dan ook. Uh, maar het is vooral die vormenrijkdom en dan... Natuurlijk, daarbovenop bovenop komt de evolutionaire, uh, komen evolutionaire vraagstukken aan de orde. He, waarom hebben de schelpen de vorm die ze hebben? Hoe zijn ze geëvolueerd? Waar? Uh, wanneer? Ja. Al zo'n soort vragen komen dan op. Is het niet gewoon een wapenwetloop? Het, het weekdiertje kan nou helemaal niet overleven zonder schelp. En de schelp moet steeds dikker. En het roofdier moet steeds meer trucs hebben om toch nog door die schelp heen te komen. Uh, dat is natuurlijk een groot deel van het verhaal. Maar ook een groot deel is uh, wat zijn nu de grondstoffen die ze nodig hebben. En in hoeverre uh, is de aanbod van die grondstoffen nou belangrijk... voor de evolutie van, van weekdieren of van andere uh, levende wezens. U, uw, uw boek heet Schelpen en Beschaving. Wat is eigenlijk het verband tussen de twee? Het verband is voor mij uh, de evolutie. En de evolutie bekijk ik in hoofdzaak uit uh, een economisch perspectief. Uh, dat wil zeggen, weer uh, vraag en aanbod, uh, concurrentie, samenwerking, uh, co uh, consumptie, productie. Uh, handel. Al hmm. deze processen die vinden plaats, zowel in de natuur als in het, op, op menselijk niveau. En hoe uitziet dat dan bij de schelpen? schelpen ah, nou, de, de schelpen, de, de dieren dus die die schelpen bouwen, uh, die moeten natuurlijk voedsel hebben, dus dat is consumeren. Ze zijn natuurlijk ook prooi voor andere dieren. Um, maar zit daar een evolutie in, zeg maar, in de beschaving van de schelpdieren? De schelpdieren? Nou, de schelpdieren zijn natuurlijk zelf niet beschaafd. Dat zijn wij. Uh, uh, misschien. Uh, uh, vinden we zelf. Vinden we zelf, juist. Uh, maar uh, uh, de schelpdieren, zowel als andere planten en dieren... die uh, beïnvloeden dus hun eigen milieu... terwijl het milieu hen ook beïnvloedt. Uh, dat gaat grotendeels uh, in de natuur via een na natuurlijke selectie... En dus aan de vorm van de schelp kan je zien... Zo beetje wat de belangrijke omstandigheden waren... waaronder zo'n weekdier bijvoorbeeld evolueerde. Waar heeft u de mooiste schelpen gevonden? Want u heeft op heel veel plekken onderzoek gedaan. Ja, uh, ja de mooiste schelpen komen natuurlijk in de tropen voor. En ik moet zeggen dat... Uh, een van de allerprachtigste gebieden waar wij ooit geweest zijn... dat moeten wel de Palau-eilanden zijn. Dat is, die, die liggen in het zuidwestelijke deel van de tropische uh, stille oceaan. Werkelijk een prachtig gebied. Als, als ik aan zo'n gebied denk, denk ik aan, als, als ziener zeg maar, aan witte stranden... en palmbomen en een bosrijk omgeving. Wat, wat, hoe, wat is voor u zeg maar, zo'n gebied? Koraalriffen, mangroves, witte stranden, bossen... Uh, mooie vogels die fluiten in de verte. Maar wel witte stranden? Ook witte stranden. Nee. Ik, zie, ik zie het wit natuurlijk niet meer... maar uh, de stranden die zijn dus typisch wit... omdat ze uit kalk zijn. Uh, en daar, daar leven een, uh, tientallen interessante... en hele mooie schelpdieren in. U schrijft in uw boek over... Uh, aan de ene kant de hardheid van de natuur. Het, het is een constant Zeker. jagen en bejaagd worden. Juist. Maar ook aan de constante noodzaak van aanpassen... Aanpassen is absoluut noodzakelijk. We moeten eens even denken. Elk levend wezen op aarde... Is, uh, kan je terugbrengen... 3,5 miljard jaar geleden. Dat wil zeggen dat elke generatie... heeft het kunnen overleven. En dat betekent dus dat... Uh, ja, alle planten en dieren... en zwammen en bacteriën op aarde... Ontzettend goed aangepast zijn aan hun tegenwoordige omstandigheden. Die natuurlijk ook flink veranderd zijn over de tijd. Komt die fascinatie. Het is natuurlijk ook gewoon een wetenschappelijke waarheid. Maar in uw persoonlijke situatie. u heeft zich natuurlijk ook heel erg moeten aanpassen. en aan uw nieuwe situatie. Ja, en dat is zo. En dat, het is wel beslist mogelijk dat. Uh, mijn uh, fascinatie met, met het aanpassen te maken heeft... met mijn eigen aanpassen, uh, aanpassingen. Dat is heel goed mogelijk. Alhoewel ik natuurlijk lang niet de enige ben... Uh, de enige bioloog ben die uh, zich uh, aandacht heeft geschonken aan aanpassing. Toch uh, beschouw ik dat als fundamenteel voor de evolutie van het leven. Collega's zeggen dat u ook zo'n goede evolutiebioloog bent... omdat u zo ontzettend veel leest... Ik lees, ik lees inderdaad heel erg veel. En dat doe ik uh, als volgt. Uh, ik heb dus mensen die mij voorlezen in allerlei talen. En dan neem ik uh, zeer gedetailleerde notities in Braille. En op die manier heb ik dus een enorme Braille bibliotheek verzameld. Allemaal zelf overgeschreven. Uh, uh, waarin dus uh, notities van tienduizenden artikelen en boeken staan... En daaraan aan de hand daarvan, en dat groeit elke dag, want ik lees elke dag, aan de hand daarvan kan ik dus schrijven, wetenschappelijke artikelen, boeken, nou ja, je noemt maar op. Maar u wordt eigenlijk uh, voorgelezen? Ik word voorgelezen, want er is niets of, of nauwelijks iets dat oorspronkelijk in Braille voorkomt, hè? vooral niet op wetenschappelijk gebied. Hmm. U vergeleek de schelpenwereld wel eens met het raketschild van Ronald Reagan. U zei dat is eigenlijk net zoiets als een, als een, als een weekdiertje dat een grotere schelp wil. En het zal om die reden ook nooit werken, want uiteindelijk worden ze toch opgegeten. Hoe kijkt u nou, nu naar de actualiteit Ja, Het idee daarvan was dat uh, niets perfect is. Hè? Dat uh, aanpassingen natuurlijk voldoende zijn, maar niet optimaal. Uh, dus ik zie de biologische wereld, de evolutionaire wereld... als een wereld van, vo van uh, het voldoende zijn. Uh, dat betekent dus dat niets perfect kan zijn. En, en wat, wat Reagan dus deed, is hij, hij beloofde... dat uh, zo'n uh, uh, missile defense system, zoals hij dat noemde... Uh, dat zou 100% effectief zijn. Dat, dat kan niet. Dat kan niet. Dus uh, dat vond ik een, een gevaarlijke stelling. Dat zou gezegd. ook kunnen gelden voor, uh, voor de kerncentrale in Japan. Het geldt, voor alles. Het geldt voor alles. We kunnen niet verwachten dat iets perfect is. Zowel in de natuur als in ons, uh, in ons eigen leven. Ja, wat, wat, wat hoopt u nog echt te bereiken als, uh, als wetenschapper? Och, er zijn nog zoveel vragen die, uh, waar ik een antwoord op zou zoeken. Uh, dat is een van de plezieren van, van de wetenschap. Er zijn altijd dingen die je niet begrijpt. Er zijn altijd dingen die je wil, die je wil weten. Uh, waar je nog eens aan wilt werken. Ik, als ik negen levens had, dan zou ik mm. aan planten gaan werken. Misschien zelfs aan vissen. <laughs> Dat um, jezelfs, ja. Misschien zelfs, ja. ja. Als er niet, Dat is echt als, als niet als anders anders kan, niks meer over overigens. Z zeker aan, aan, uh, aan zoveel dingen. Aan geluidmakende insecten bijvoorbeeld zou ik ook wel mm. aan willen werken. Je noemt maar op. Er zijn heel veel mensen die kijken met evenveel fascinatie naar de natuur... en die zeggen, ja, dit is zo wonderlijk, zo mooi, zo complex... met evenveel liefde, zoals u erover spreekt. En die zeggen, kortom, dat moet wel van Allah komen. Ja, nou, die gedachte heb ik dus niet. Uh, mijn gedachte is dat natuurlijke processen zoals natuurlijke selectie en wat ik dan emergentie noem... dat wil zeggen het samenwerken van eenvoudigere componenten om, iets, om een groter geheel te maken... dat dat voldoende is om te verklaren alle complexiteit, alle diversiteit die we in de natuur zien. Hm. Droomt u ook over schelpen? Oh ja, heel vaak zelfs. Uh, ik heb zo vaak dromen dat ik verzamel ergens in de tropen... of in een rivier of in een bos of zo. En Dat zijn hele leuke dromen, want dan zie je vaak schelpen... die, die in feite nooit bestaan. Hoe droomt u? Want, want ziet u dan dingen of, of is het dromen nee, ook ik, op de tas? ik, ik voel ze. Ik voel ze. Ook in uw dromen? Of ook vroeg, in mijn dromen. Ja, voel. dan heb ik gewoon een, een, een, een schelp in mijn gedachten, in mijn vingers. En, en, en dat, die voel ik dan ook gewoon in mijn dromen. En, en ook vormen die dus echt niet bestaan. Dus de, daar gaat de fantasie <laughs> zeg maar in de vormen. Door verschillende ja. schelpen te combineren. Ja. Of... Een, fas een, een fascineren, een, een, een fantasie op de tast, ja. <laughs> U, een, een ander ding u wat, u wat ik... Kun je kleuren zien trouwens? Ik kon kleuren zien en ik kan... Uh, voelen met uw handen? Kun je iets van kleuren? Nee, nee, nee? Dat, dat, dat absoluut niet. Dat gaat niet. Uh, tenminste, ik kan het niet. Er zijn nee. misschien wel mensen die dit wel kunnen, ja. maar ik niet. Maar, maar kleuren hendelen mm. ik me wel. En ik kan dus ook goed voorstellen ja. hoe een kleur eruit mm. ziet. Hoe is het ja. voor jou om voor te stellen, Peter? Ik, ik, kan het, ik ben ontzettend onder de indruk als ik weet hoe... En ik ben niet, nog niet eens een morfoloog. Maar ik lees voornamelijk saai artikelen met wiskundige formules en grafieken. En ik, ik ben zo afhankelijk van grafieken. Op mijn kamer hangt een whiteboard vol met, met dingen die studenten <laughs> erop krabbelen. Die ik erop krabbel. Schema's, grafieken, uh, een afleiding van iets of, of notities. En ik ja. dat, ik, ik nou, vind dat heel indrukwekkend. Inder, illustraties, dat wil zeggen tekeningen, die, die, die kunnen ook in braille gemaakt worden. Zo heeft mijn broer Ari bijvoorbeeld vaak kaarten gemaakt ja. voor me. Uh, ook andere dingen getekend. Ja. En uh, dat is ook heel belangrijk om een ja. voorstelling te hebben. Hè? Hoe, hoe ja. zoiets eruit ziet als je het zelf niet kan voelen bijvoorbeeld. Ja. Maar als je ja. een tekening maakt in braille, dan is het wel, heeft, stel het is een vis. Uh, dan is het een vis, maar dan uh, aan de andere kant een beetje doorgeduwd. Een soort ets of zo? Ja, ja. ja. ja. ja, ja inderdaad. Okay. Uh, je moet het dus op een, een veld papier doen. en Aan de andere ja. kant komt dan uh, zo'n zo uh, relief tekening uh, ja. voelen. Zijn er nog dingen waarvan ik denk, oh, ik zou nog wel een keer ogen willen hebben om dat te kunnen zien of ervaren? Nee. Okay. Nee, het is, wel zo, het is natuurlijk lastig hè, om blind te zijn. Want je kan een heleboel dingen niet onmiddellijk doen bijvoorbeeld. Of een heleboel dingen lezen. Als ik een, een dik boek wil lezen, dan moet iemand dat voor me doen. Of moet ik een een, een of andere uh, ja, opname hebben. Dat is lastig natuurlijk. Maar ik heb nooit de wens gehad om het nog eens te zien. Dat heb ik nooit hmm. gehad. Hoe kijkt u aan tegen de, de toekomst? Want, want in uw boek bent u ook relatief zorgelijk... over de manier waarop de mensen omgaan met onze planeet. Ja, en dat komt natuurlijk omdat de mens uh, eigenlijk een monopolie uh, heeft gevormd. Wij, wij zijn een, mo een monopoliserende soort. Uh, wij beheren alle grondstoffen... En, en die beheren we op een manier de, uh, dat uh, niet haalbaar is. En dat doen we al sinds 1980 ongeveer... Uh, dus er moet wel heel wat veranderen... Uh, tenzij we iets, uh, iets heel slechts uh, willen maar, vermijden. Maar zijn wij niet gewoon deel van de evolutie... en lost het probleem zich daarom ook wel weer op? Wij we zijn inderdaad deel van de evolutie. Hmm. Uh, maar onze status als globale monopolie is uniek. En, en voor het eerst... Ja, dat, dat hebben we dus in de, eerst, in de laatste 10.000 jaar bereikt. Hmm. En, en waaruit blijkt dat, dat die status zo uniek is... los van dat we met heel veel zijn... Dat blijkt onder andere door ons energiegebruik. Want uh, ja, we, we, we zijn dus uh, toegewezen op uh, fossiele brandstoffen. Maar natuurlijk nu ook uh, nucleaire brand, uh, brandstoffen. En uh, ja, wij gebruiken als individu en als uh, uh, geheel gemeenschap veel meer energie dan andere mm. soorten. Heel veel meer energie. En vandaar dat onze geschiedenis ook zoveel sneller is. Ons metabolisme is zoveel sneller. En ons effect op de natuur is zoveel groter. Gerard van mij, het boek heet Schelpen en Beschaving... en het is uitgegeven door Nieuw Amsterdam uitgevers. En het ligt vanaf deze week in De Winkel. Er is nieuws, Trudy Vendrich. De Libische strijdkrachten hebben een nieuw staakt het vuur afgekondigd. Het is een half uur geleden ingegaan. Volgens een woordvoerder van de Libische strijdkrachten... geldt het bestand voor alle legereenheden. eenheden Eind vorige week kondigde Libië ook al een bestand af... maar dat werd niet nageleefd. Libië heeft de bemanning van een Italiaanse sleeboot vrijgelaten. Het schip met elf man aan boord mocht weg uit de haven van Tripoli... en vaart nu richting Italië. De bemanning werd gisteren in Tripoli gevangen genomen... door een groep gewapende mannen... kort voor de eerste luchtaanval van de internationale coalitie.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 Tot zover het nieuws en niet in uh, Labyrinth Radio is het weer tijd voor onze rubriek huistuin en keukenwetenschap. En die gaat dit keer over het volgende. Sla en andijvie verleppen waar je bij staat, maar spersiebonen en spruitjes daarentegen die blijven dagen, soms zelfs weken fris en fruitig. Herculie-wetenschapsjournalist Annemieke Smit... wilde weten wat het geheim van de spersieboon is. En stak haar licht op bij Wouter de Heij van Top BV... een bedrijf dat gespecialiseerd is in langvers houden van groenten. En daar deed zij een lugubere ontdekking. Huis, tuin en keukenwetenschap... Er speelt zich dagelijks een drama af op mijn snijplank. De groente die ik zo ferm in stukjes hak, blijkt springlevend te zijn als het mes erin gaat. Niets vermoedend van dit verborgen leven, reis ik met zakken vol groenten naar buiten de Heij. Specialist in het lang vers houden van groenten. Ik heb hier hele kleine sluitjes. Ja. En grote spruitjes. Ja, ik zie het. En, even kijken. Oh, gesneden andijvie had ik ook nog meegenomen. Ja, een zakje voor gesneden en gewassen ja. andijvie. Even kijken, dan heb ik hier hele oude spersiebonnen. Waar <laughs> ik die vandaag gehaald? Argeloos stel ik hem mijn vraag. Waarom verlept andijven sneller dan spersiebonen of spruitjes? Hij lacht. Als een koe helemaal geslacht is, is hij dood. En plantjes, als je ze van het land afhaalt of uit de kast haalt, dan blijven ze doorleven. Die ademen gewoon nog. Dat is allemaal nog levend materiaal wat hier ligt. En hoe halen ze adem dan? Ja, we zouden onder een microscoop moeten kijken om te zien hoe dat gaat. Maar als we naar die andijvie kijken, dan zitten aan de onderkant van het blad de zogenaamde huidmondjes. Als zo'n mondje open staat, dan kan er lucht naar binnen stromen in de long van de plant. Oh, ze hebben ook nog longetjes. Ja, ze hebben ook nog longetjes. Microscoopbeelden onthullen dat de groentemondjes... een treffende gelijkenis hebben met mensenmondjes. Ik zie de pruillipjes van Marilyn Monroe... de vastberaden mond van Sylvester Stallone. Maar dat is niet alles... Ruberg is het zo dat hoe sneller de ademhaling, hoe uh, korter de houdbaarheid. Bijvoorbeeld die bladmaterialen die je hier hebt, die andijvie, dat ademt sneller uh, dan, uh, uh, dan bijvoorbeeld een, een, een mango of een, of een tomaat. Uh, spruitjes zijn gek genoeg ook weer wel snel ademhalend, dus het is ook heel erg verschillend. Maakt dat uit, een groot of een klein spruitje? Uh, over het algemeen is het zo dat jonge spruiten een snellere ademhaling hebben dan oudere spruiten. Dat is ook weer net als mensen. Als jonge baby's moeten groeien... dan hebben ze heel veel energie nodig. Niet alleen om in leven te blijven, maar ook om te groeien. En dat is met plantjes net zo. Als uh, jonge spruiten zich eigenlijk nog aan het ontwikkelen zijn... omdat ze nog aan het groeien zijn, dan uh, hebben ze gewoon meer zuurstof nodig. Zo moet je dat ongeveer zien. Ik begin me ernstig zorgen te maken over de gesneden andijvie. Wat een slachtveld moet het zijn in dat zakje dat ik achterloos in mijn tas heb gepropt... Uh, om te beginnen is het zo dat uh, van gesneden producten de ademhalingssnelheid omhoog gaat. En dat komt dus omdat die longen eigenlijk gedeeltelijk uh, blootgelegd worden. Die waren eigenlijk uh, kapot gesneden, als ik het even onherbiedig mag zeggen. Dat klinkt niet zo vriendelijk. Uh, maar het tweede wat er gebeurt is, die andijfje die je in een zakje koopt, die is natuurlijk gewassen. En dat betekent dat er een heel klein beetje water in die longetjes uh, gekomen kan zijn. En de combinatie van die twee die zorgt ervoor dat die ademhalingssnelheid van gesneden producten ietsjes hoger is dan van onverpakte producten. Er zit als het ware naar adem te happen. Zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Klopt. Wat bedremmelt neem ik afscheid. Op de terugweg laat ik de tas met groenten openstaan. Zo kunnen ze lekker ademen. Ja, of misschien dat ze die tas juist pot dicht moeten houden als die uh, groenten zoveel ademen. Hoe het ook zij, u hoorde een aflevering van de rubriek Huistuinen en Keukenwetenschap, die dit keer werd gemaakt door Annemieke Smit. En als u meer wilt weten over kwetsbare groenten en groentenmondjes en hoe je de groenten langer leven kunt bezorgen, alles is terug te lezen op het Qli-weblog van Annemieke Smit via de website labyrinth.nl. En als u zelf ook vragen heeft over huistuin- en keukenwetenschap... dan kunt u dat belen naar Radio Apenstaartje vpronl En dan is het nu tijd om voor jou te schitteren, Pieter. Want het is tijd voor het wetenschapsnieuws. Ja, ik ga beginnen met spermacellen. Die hebben altijd een wonderlijke eindsprint... als ze in de buurt komen van een vruchtbaar eitje. Dus die zaadjes die zwemmen met z'n allen... door dat vrouwelijke geslacht op weg naar dat eitje. En dan op een gegeven moment komt dat eitje in zicht. En dan gaan ze ineens enorm versnellen. Nou, was er al langer een hypothese... dat dat zou komen door een hormoon... dat door dat vrouwelijke eitje wordt uitgescheiden. En dan ruiken ze dat hormoon. En dat zet ze dan aan als een soort boodschap van... nu moet je echt even opschieten, want je bent er bijna. En Maar ja... Wat ze nooit konden aantonen is waar dan precies dat, uh, dat, dat spermacelletje dat hormoon binnenkreeg. Want er zat niet echt een soort hormoonreceptor in. Nou, nu hebben ze dat eindelijk weten te onderzoeken. Dat is nog heel moeilijk om onderzoek te doen op spermacellen. Want ja, ze zwemmen de hele tijd natuurlijk en ze vergaan heel snel. Dus dat valt nog niet eens mee om, om dat in praktijk te onderzoeken. Zeker met zo'n eitje erbij. Maar het is dus uh, nu eindelijk uh, gelukt. Het stond in uh, nature, nou dan ga ik nog even noemen dat het eiwit. Dat, dat ervoor zorgt dat het hormoon wordt opgevangen. Dat heet katsper. En het eh, hormoon dat is progesteron. Gewoon eh, huistuinlijk ook een progesteron. Dus het is het... En het is toch dat hij het ontvangt en daardoor dat sprintje maakt? Ja, dus het komt door een, een stofje dat door het eitje wordt, wordt uitgescheiden. Alsof het eitje tegen de zaadcel zegt: Schiet op, je bent je er benen. bijna, je kunt het. <laughs> Dus uh, nou, en dat is ook wel handig, want dat, uh, afhankelijk van wat je wil, wel of juist geen kinderen, moet je dus gewoon dat hormoon weten uit te schakelen. Als je geen kinderen wil, hè, dan heb je een nieuw voorboedmiddel. En als, als het niet zo goed lukt, omdat je, dat je zaad te langzaam is, dan moet je gewoon wat meer van het hormoon eroverheen sprenkelen. Want dan, dan gaat het zaadje misschien ook een keer doorlopen en dan lukt het misschien wel. Een soort ja. nou, epo, ja, dat, dat epo uh, zijn, prenatale dat... epo. Dat moet allemaal nog onderzocht worden of dat ook daadwerkelijk kan. Maar dat zijn de toepassingen die wel meteen genoemd werden. Willem de Vos is hoogleraar microbiologie aan de Wageningen Universiteit. Nou ja, wat we natuurlijk allemaal weten is dat we ontzettend veel bacteriën in ons lichaam hebben. En dan vooral in onze uh, maag en darmstreek. 10 tot de macht 14 stuks. Dat is uh, iets met 14 uh, nullen dus. En uh, die bacteriën, de samenstelling daarvan, dat bepaalt eigenlijk voor een groot deel... heeft deze uh, meneer de Vos ontdekt... Uh, waarom iemand dik wordt of juist niet. Dan hebben ze gekeken bij uh, tweelingen. Dan soms heb je dan één tweeling, die is, die is hartstikke dik... en eentje die is, die is hartstikke dun, bijvoorbeeld. Er zijn zelfs verschillen tussen Amerikaanse en Duitse uh, dikkers. Die hebben inderdaad uh, uh, verschillen... in de microbiologische samenstelling van de darminhoud... Maar bij Amerikanen is hij uh, de bacteriodeeten en de Er dat zijn twee stammen, is hij uh, omgedraaid. En in de Duitse dikkers is er ook een verandering. Maar die is net tegenovergesteld als die Amerikaan. Dus er zit wel, het klopt wel. Terwijl ze er ongeveer het hetzelfde is... uitzien, Amerikaanse en Duitse dikkers. Ja, ik kan het zo niet van uh, in de zwembroek ontdekken. Nee, maar er zijn verschillen, maar ze zijn niet uh, universeel. Dus dat, dat, dat, dat, is, dat is heel grappig. Nou ja, ze hebben dus nu bacteriënonderzoek uh, um, bacterieonderzoek gedaan. En zijn ze gaan kijken van ja, uh, allereerst is er een verschil in de bacteriehuishouden... Ja bij uh, dikke en dunne mensen. Dus alle mensen hetzelfde ja, dieet ja, die en ja. de een die werd hartstikke dik ja. en de ander die kon die kon en die kon gaan blijven ja. eten. Vervelend is dat ja, maar het is dat is God, ja. oneerlijk. Maar ja, goed en dan is de volgende vraag, maar je voelt hem al aankomen. Daar zijn ze nog niet, maar dat is wel waar ze naar op zoek willen of je iets kan doen om die bacteriënhuishouding wat te veranderen. Dat zodat... kan bij runderen wel bij koeien. Hè? Dat dat die wat er eigenlijk bij ons in de dikke darm gebeurt, gebeurt bij een koe uh, in de pens. En er is ook heel veel bacteriën die dus gras afbreken en dan uh, het voor de koe beschikbaar maken en die maken ook aard gas en aan de boeren uit als energieverlies. Dus er zijn onderzoeken waarbij ze ook de, de, de bacterie-samenstelling... van de pens van een koe willen veranderen... Om dat energieverlies, wat via methaan wordt uitgeboerd, zo klein mogelijk te maken. En om dus de voorbenutting uh, beter te maken. Ja, en wat na, bij koeien zou kunnen werken, kan ook maar eens bij, uh, bij mensen. Ja, die Willem de Vos is nog iets, iets voorzichtiger. Want ik zou ook zeggen: nou, dan geef je iemand gewoon wat uh, slankmaakbacteriën. En dan kan die ook gewoon nou, een ja, keer. Uh, een, specifiek anti, een specifiek antibioticum, Want juist die bacteriën aanpakt. Ja, maar hij, hij dacht aan een, aan een bacterie-afgestemd dieet. Dus dat kan. jij precies ja, dat, dat voedsel eet wat past bij jouw bacteriën. Ja, zo'n zo potje Jacoult, maar dan met een aparte samenstelling. Ja, dat zou maar zo kunnen. Werken. Ja, zou kunnen. Nou ja, en dan uh, dat, dat oude, van een oude olifant moet je het leren. was, uh, was ook een uh, leuk onderzoek. Dat stond in de Journal of de Proce nee, Proceedings of de Royal Society. Of Society of B. Londen dat is een heel plechtige ja, uh, tijdschrift. Ja, dat een ja. goed tijdschrift. Heel ja. ja. ja, ja. Hebben we ja. zelf ook gezellig ja. nou ja, je, je hebt in een olifantenkudde heb je de matriarch, die is dan ja. een beetje de, de, de baas van het spul. En uh, ze kiezen vaak de oudste, want ze denken, ja, jij loopt hier al zo lang rond. Dan zou je ook wel ervaring hebben. Dan kennelijk ben je ook goed. Want anders dan was je al lang een keer opgegeten of, of verongelukt. En nou, zijn ze gaan kijken bij olifantentroep... hebben ze vergelijking gemaakt... Tussen uh, troepen met een vrij relatief jonge leider. en troepen met een wat mm. oudere mm. leider. En dan blijkt dat die oudere leiders. dat die troep het ook veel beter doet. En dan zijn ze ook gaan kijken in de praktijk. en dan mm. gingen ze uh, bandjes afspelen. met een luidspreker van het grom van een tijger. Yeah. En dan, dan bleek dat vooral die oude olifanten. meteen zeiden: Oh, dit, mm. dit, uh, dit is een tijger of yeah. een leeuw. We moeten hier, uh, moeten hier ja, maar. Dus, maar een Afrikaanse olifant nooit een tijger. Nee, dat was dan een maar leeuw. Dat, ja. dat, dat, dat is een detail. Maar goed. En wat is. Wel geestig is, want je zou dus denken van iemand wordt ouder, dat gehoor gaat achteruit en die ziet het allemaal niet meer zo mm. helder. En, maar kennelijk geldt dat dus niet. Uh, olifanten voor, voor olive olifant. voeten. Die maken hele lager, laagfrequente geluiden. Ja, die zich via de, de, de, de, de bodem, de, de het grond, lijken voor te planten. En, en, en olifanten hebben dikke poten. Maar ze, ze kunnen wel degelijk hele laagfrequente ja. trillingen die kilometers. Over het net ja, op het aardoppervlak doorgaan, kunnen ze via een poten kunnen ze dat uh, opvangen? En kunnen ze ook kunnen ze ook communiceren ja, ja, ja. op die manier? Dat ja. hele laag. Ja, ja, ja, ja. Jullie ja. weten er echt veel van. Het is echt ja. uh, wetenschapsnieuws voorlezen in het Rol van de leeuw met ja. de twee ja. biologen hier. Ja. Ik dacht juist het omgekeerde dat wij hier in het rol van de leeuw. Maar goed, ja. uh, alles is terug te lezen op onze website labirint.nl. Zometeen duiken we in de psyche van de vis. Maar nu eerst even dit. Wetenschap in één minuut. Het was echt een, een moment dat, dat we bezig waren met een nieuw soort studie. En iets wat in theorie echt heel mooi zou moeten zijn... maar waarvan ik in de praktijk me toch een beetje afvroeg... Van, gaat dat nou eigenlijk wel werken? We gebruikten functionele MRI om naar um, activiteit van de hersenen te kijken bij ADHD. En meestal als je functionele MRI-analyses doet... dan krijg je een, uh, ja, allerlei plekken die actief zijn in het brein. Het ziet er altijd een beetje rommelig uit. En in dit geval uh, draaide die eerste keer die analyse. En er kwam maar één blob activiteit uit. Dus ik was echt verbijsterd. Ik dacht eerst, nou ja, ik heb, ik heb iets fout gedaan. Hè? Deze analyse klopt niet, dus ik heb het nog een keer gedaan en nog een keer. En het bleek zo... Die blop die gaf het verschil aan tussen mensen die um, een variant van het gen hadden... dat het risico op ADHD iets verhoogt en mensen die die variant niet hadden. Precies op de plek waar we het verwacht hadden. Dat was me nog nooit gebeurd dat iets zo mooi uitpakte als ik van tevoren had gehoopt. Dat gebeurt je niet vaak in de wetenschap. Heb ik sindsdien ook niet meer meegemaakt. U hoorde psycholoog Sarah Dursten in een aflevering van onze rubriek Wetenschap in één minuut. Dit keer gemaakt door Frederik Melman. Vissen, ze voelen geen pijn, hebben een geheugen van likmefestje en het verstand van een pingpongballetje. Het is wel beschouwd een wonder dat ze zichzelf in leven weten te houden. Onzin natuurlijk. Vissen hebben meer in hun mars. Het zijn net mensen eigenlijk. Nou, we gaan zo praten met bioloog Peter Klaren... over onderzoek naar de psyche van de vis. Maar eerst dalen we af naar de kelders van de Radboud Universiteit Nijmegen... waar karpers op een bijzondere manier te eten krijgen. Want we dalen nu een aantal trappen af. Waar gaan we heen? We gaan naar de aquariumfaciliteiten, waar we onze dieren houden. Oké, kom binnen. Het Is warm? Popies. Zo, het is inderdaad warm hier. Ja. De borrels zijn de filters. Stel je voor, je krijgt ochtends buiten ontbijt een flinke pan boerenkool voor gezet. Dit is het eten voor de hele dag, hier moet je het 24 uur mee doen. Van het idee alleen al word je misschien onpasselijk, nou dit is wel de manier waarop vissen te eten krijgen. En die worden er ook niet heel blij van. Onderzoekers Peter Klaar en Stefanie van Dalen proberen uit te zoeken hoe vissen wel willen eten. Uh, meestal is het zo dat er een kom staat en dan zijn de mensen geven dan een handjevol op het zicht op het een, in één keer in die kom en dan moeten ze maar een paar dagen mee doen. Ik kan je ook niet elke dag wakker maken, elk uur van de dag wakker maken voor een boter met kaas. Dus het, het is vaak naïef simpel om te denken: nou ja, een vis, ik gooi er wat voeren en that's it. Hoe wil een vis dan eten? Ja, Vissen hebben een ritme en dat hangt natuurlijk per soort Af van hoe dat ritme is. Uh, sommige vissen die eten liever als het donker is, andere vissen eten liever als het licht is. En hoe meet je nou uh, wat het natuurlijke eetgedrag van een vis is? Nou, hier hebben we een, uh, een aquarium, daar hangt hier een pendel. Het is eigenlijk gewoon een lange staaf met een bolletje onderaan. Die pendel hangt een centimeter of uh, tien in het water, dus niet helemaal uh, onderin. Want die vissen, de carpens, zijn bodemdieren, dus die zitten zo op de bodem. Dus door die pendel een beetje hoger te hangen, weet je zeker dat ze gericht naar die pendel toe zwemmen. En uh, de bedoeling was, die vissen die moeten er tegenaan zwemmen op het moment dat ze eten willen. Dat hebben ze binnen een half uur door dat het zo werkt. Die pendel die hangt dan in een mechanisme uh, met een uh, magnetisch veld wat verstoord wordt. En uh, op die manier wordt er een signaal doorgegeven aan de computer. Er is tegen die panel aangeduwd. Dus het voetapparaat mag nu gaan draaien, dus we kunnen nu voedsel afleveren aan die vissen. En uh, met die registratie via die computer kun je precies bekijken hoeveel dat die vissen hebben gegeten en ook wanneer ze hebben gegeten. Dat is een vrij simpele methode. Nee, is het ook. Als het eenmaal werkt wel. Ja, dat het, in principe wel, in principe ja. wel ja. En nu werkt het systeem. Jullie hebben elke een soort van self-service voor de vis bedacht. Ja, febo. Ja, ja, ja. De dieren kunnen zo vaak voedsel tappen als ze zelf willen. De enige restrictie is dat er per keer dat ze zeg maar, aan die knop zitten, dat er één bepaalde hoeveelheid uitkomt. Maar ze zitten als het ware in de Vebo en ze hebben een zak vol euro's. De enige limiet is één koket per, per keer. Maar je kunt zoveel kroketten koketten trekken als, als ze willen. Net als de mens. Ze eten alleen als ze honger hebben. Maar hoe weet je nou dat dit is wat de vis wil? Ik denk dat we op deze manier het, het, het dichtste bij komen, uh, die, die pendel hangt in het water, we hebben er ook opnames van en we zien het ook van die vissen laten ook die pendel ook met rust. En wat wij zien is als je een dier op een wat lagere dichtheid houdt, dus niet hutje mutje op een kluitje maar in een wat, wat lagere dichtheid en ze zelf laat kiezen wanneer ze willen eten, dat ze dan vier vijf keer beter en harder groeien dan dieren die dat niet kunnen op dezelfde hoeveelheid voer. Een fabeltje is, ja, God, uh, vissen hebben geen geheugen. Of een geheugen van hoeveel is het? Twee minuten, twee seconden. Uh, de kom rond en dan uh, ja, weet en dan niet je niet meer waar hij is. Weer, dan ben je weer waar je begonnen bent. Uh, vissen kunnen leren, dat hebben wij zelf gezien Stefanie. Ja. Ja, je geeft ze een knop waar ze aan kunnen drukken en die ze niet kennen. En binnen een paar uur weten ze waar Abraham de Mos wordt haalt. Dus vissen zijn slimmer dan, dan, dan we denken. U hoorde biologen Peter Klaren en Stefanie van Dalen in een reportage van Frederik Melman en Anne van Kessel. Dan gaan we nu schakelen live over naar uh, Peter Klaren, want die zit nog steeds bij ons in de studio. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nu dan live. Um, uh, die, die, die, wat je dan heel grappig noemt, de febo-werking. Dat die vis dat inderdaad uh, zelf uh, kan ja, uitzoeken. Ja. Hoe leer je überhaupt een vis dat dan? Want dat zie ik dan niet voor me. Nou, dat hebben we niet geleerd. De, de, dat was eigenlijk ook onze eerste zorg toen we die pendel gingen maken. Dus een knop in het water en dan moet die vis aankomen. Mijn grootste zorg was toen we eenmaal alles rond hadden. De hardware, de software, dus apart gepogma'm ervoor geschreven. Dat die vis het ding gewoon links laten liggen. En uh, oh jee, je heb je een mooi apparaat. Je hangt het in het aquarium en er gebeurt niks. Nou ja, binnen een half uur, enkele uren. Weet je de vissen wat er uh, waar Abraham de Mos wordt haalt, zei ik al. En, uh, het is klassieke conditionering. Het is als Pavlov die ring, rinkelt de bel en een hond gaat kwijt op een gegeven moment. Die vis leert nou een paar keer per ongeluk. Daar te tegen, ja, ik die, tegen En dan zit je hey, er wordt voer afgeleverd. En nou ja, hoe vaak heb je dat nodig, die bevestiging, om te leren dat er aan één knop in de bak. Dus is, is, zijn er dan ook heel veel depressieve goudvissen die wel degelijk weten dat ze rondjes zijn. Nou ja, je zegt een beetje uh, kiks, Maar mijn kop eraf... Dat, dat, dat, dat je binnen één schooltje goudvissen... één schooltje vissen... Uh, aan, aan het eetgedrag kunt zien hoe een beest zich voelt. Dat, dat, uh, het is al lang bekend dat, dat dieren persoonlijkheden hebben. Dat, dat geldt ook voor, voor, voor vissen. Dat, dat heet dan het, het, het shy-bold continuum. Hè. Dus uh, van uh, actief naar proactief. De wat bangere vissen en de wat actievere vissen. Dat zien we bij zoogdieren, bij varkens. En dat zien we ook bij vissen. Uh, waarschijnlijk is het zo dat in de, in de opstelling... die jullie hebben gezien in, in de universiteit... dat daar in die groep van twintig vissen... dat er waarschijnlijk eentje is die de helft van het voer... <laughs> voor ze rekening neemt. Als we die weghalen, dan zal een ander het voortouw nemen. Maar als groep, als geheel, eten ze uh, ja, beperkt... Maar en het is dus zo dat, dat ze stress kunnen krijgen van, uh, als ze dus maar één keer per ja, dag Ja, zeker, ja, zeker. Uh, ja, Maar we, we, we zeggen het trouwens nu wel ze. Hoe moeten we niet eerst hebben hoe divers is het? Want we, we hebben het dan nu eigenlijk vooral over karpers. Eigenlijk. We hebben het nu over karpers. Ik... We hebben hetzelfde gedaan met goudvissen. Die laten het ook het, hetzelfde patroon zien. Alleen eten zij het liefst overdag. En de karpers van dit experiment eten liefst s'nachts. We hebben het ook gedaan met meervallen. Nou, en daar werkt het niet, want die, die blijven maar die knoppen dienen en die blijven maar tot de een soort bak... soort ja, die, die eet zich dood eigenlijk. Ja, nou, dood eten is een, is een heel groot verhaal. Maar het leuke aan die kapers is, wat ik noem, het zijn uh, interne eters. Ze laten zich leiden, hebben ze honger. En een meerval is meer een externe eter, mm. die laat zich leiden. Hey, Hé, er is voer, nog meer, nog meer. Dus als mensen bij een buffet. Er zijn hele leuke psychologische proeven meegedaan... Uh, dat er een buffet werd ingericht in een zaal. En er werd steeds aangevuld, dus je kon niet zien dat de schalen leeg raakten en de enige opmerking was van de psycholoog die het dan deed: nou, ga naar binnen, ga eten, ik wil alleen maar weten hoeveel op je bordje ligt na afloop. Als je klaar bent met buffet. En ondertussen kwamen er steeds meer mensen in de zaal. En hoe meer mensen er in de zaal waren, hoe meer hij opschepte. En dat is. Dan ben je een externe eter. Je laat je leiden door wat er is, door de ja. competitie is. Ja. Zou, zou Mierval zich dan ook zelf helemaal, helemaal te barsten kunnen eten? Uiteindelijk? Uh, waarschijnlijk wel. Die karpers die wij voerden, die kunnen zich ook te barsten eten. En het grappige is, die karpers die eten dus niet excessief. Alles wat ze hebben getapt. Dat aten ze op. Dat konden ze niet, want er lag niks op de bodem. Ze aten wel meer dan we ze normaal geven. Zeg maar, normaal krijgen ze 1% van hun lichaamsgewicht... in voeren. Dat is een standaardregel. En nu aten ze 5, 6, 7, 8, soms 10%. En dat aten ze wel allemaal op. We hebben ook geprobeerd om die 10%... Maar is dat niet ook bij mensen? Want als je mij ja. de hete... een voor zou zetten, dan ga, op een gegeven moment ga ik het eten. Ja, dan ben je dus een externe eter. Ja, oh, dan ben ik heel extern. Heel erg extern. Uh, en dat, dat is niet erg. Dat... Uh, um, maar die karpers die heel veel aten... we gaven dezelfde veelheid voer aan een andere groep... maar dan op het moment dat wij het wilden... en dan kreeg ze het niet weggestouwd. Dus karpers kunnen wel veel eten als ze maar op een eigen manier doen. Een karpers is ook maar een mens. Hè? Dus wat we ook al zeiden in je inleiding... Van ja, het, is, het is nogmaals naïef om te denken dat, dat, dat elke diersoort... die toevallig wordt gehouden in een aquarium of uh, in een viskwekerij om negen uur s'morgens eten We krijgen. Omdat dat toevallig onze werkdaten is. Maar ik weet vindt. wel iemand, die heeft een, een, die heeft een kat... en die heeft die getraind om één keer in de drie dagen... dus nog erger dan één keer per dag, één keer in de drie dagen eten te geven. Want die dacht, die komt van de wilde katten, dat moet ja, kunnen. Ja, ja. Nou, dat kan ook maar wel. die kat die, die is, kan niet zelf jagen, want hij woont boven ergens. Ja, maar ja. Die, die, is er, die ziet ja. er heel ontspannen uit. Nou, dat kan goed hoor. Nee, of ja, is dat projectie juist, juist, juist dan? Juist katten om... hebben een klein maagje. En juist roofdieren die van grote prooien leven... zoals katachtigen, die kunnen juist... in dierentuin worden ook niet, vaak niet alle katachtigen... elke dag gevoerd. Of is, als je het toch dagelijks doet ook al denkt het is een te grote portie, dan is, dan is toch niet het dan, bewustzijn van ja, maar morgen komt het wel weer ook wel. Ja, is... dat vind ik ook verbazingwekkend. En ik zou zelf denken, ja, uh, voedsel is altijd schaars in, in de om weer met economische termen te spreken, ja. is altijd schaars uh, in, uh, in, de, in de vrije natuur. Ja, en altijd concurrentie. Ja. En altijd concurrentie. Dus ik zou zeggen, als je eenmaal eten hebt, dan eet je alles op wat er is. En toch doen die karpers dat niet. Maar het is omdat weten, blijf omdat die karpers weten. Nou, als ik honger heb, dan is daar die pendel en dan kan ik aan drukken. Dus ik hoef niet nou, maar, schokken. Ik weet maar dat nou, het... nou eten we allemaal kweekvis en dan wordt er wordt ineens op een ja. enorme schaal worden, wordt er een soort bio-industrie uh, in het water uh, georganiseerd. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en kennelijk wisten we dit soort dingen uh, nog amper. Dat is eigenlijk best schokkend. Nee. Ja, dat is, ik vond het eigenlijk ook best wel schokkend. Ik ben er nou een jaartje of twee mee bezig om dit dit apparaat goed te krijgen. Er uh, is weinig tot vrij weinig uh, over gepubliceerd over... Het eetgedrag in vissen. Kijk, eten is moeilijker dan je denkt. Ja. En eten in vis is nog moeilijker. Kijk, voor ratten hebben hele mooie apparaatjes en voor mensen. En ratten kunnen uh, op, op, uh, in een kooitje op, op een drempel drukken, op een knopje. En dan krijgen ze eten en, en dat wordt geregistreerd. En wat dan niet. Dus je weet precies wanneer ze eten, wat ze eten, hoeveel ze eten en, en noem maar op. Vissen zitten in dat water. Dus daar heb je al technisch al en heb je heel dan lang we, over gedaan dat uh, apparaat te ontwikkelen. Ja, eer dat allemaal goed werkt zoals ja. wij dat wilden. Is zijn, zijn er even anderhalf jaar overheen gegaan. er nou, lijkt sowieso niet zo heel veel interesse in vissen qua... Uh... Nou, dat zou je wel moeten hebben. We moeten, we moeten steeds ja. meer vis gaan eten. En, en, en mind you, de aquacultuur is nog steeds een industrietak... waar meer vis ingaat dan eruit komt. Hmm. Ik bedoel, vissen eten vis. Vissen maar, eten vismeel en visolie. En dat is nog steeds, wordt nog steeds gevangen op, uh, op als bijvangst of, of ja. als witvis zelf. Maar netto produceert de aquacultuur uh, ja, geen, geen vis. Er gaat vis in, ja. maar het is, het is geen ja. netto nu kunnen we inmiddels meten bij vissen dat ze dus stress hebben. Ja. Hè, ja. Door, door adrenaline en uh, cortisol. Cortisol namelijk uh, ja. ja. Uh, hoe, uh, want, uh, moeten we er iets mee doen in de zin, ik weet niet, hoe erg is het voor ons mensen om stress, stressvolle vissen te eten? Op zichzelf. Nou, een stressvolle vis of dat slecht is voor de filet die op het bord... Dat weet, ik, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Voor varkens weet het wel. Als varkens zijn gestrest voor de slacht... dan krijgen we wat slechtere kwaliteit vlees. Hm. Voor vissen weet ik het niet. Maar er is ook andere reden om juist te willen... dat je uh, niet geen gestresste visfilet op je bord krijgt. Omdat ook dierenwelzijn wel uh, een punt is. En... Uh, Kijk, we begonnen net met, ja, waarom krijgen vissen één keer... Als je wel eens een grote groep vissen meer vallen als die in één keer voer krijgen, het is wel of het water gaat koken. Dat is echt een feeding frenzy. En ook op het filmpje wat nou op, op jullie website staat... zie je dat al die karpertjes, die zwemmen rustig over de vloer heen. Wat doet dat de karper? doet? Namelijk een beetje de bodem afschuiven. En af en toe zwemt er eentje naar boven, tikt aan de panel... krijgt ze een Porsche en gaat er naar beneden. Dat is een veel rustiger manier van eten dan, dan met z'n allen vinden werk om, om bij je postje te komen. Nou, dat is stress, dat is energieverlies. Daar kan een reden zitten dat die beesten minder goed groeien... dan wanneer ze zelf kunnen tappen. Ja. ja. ja. Kijk naar jezelf, een vis is ook maar een mens. <laughs> He, dat, maar uh, is, het, is het zo kwaad gesteld met de, de mate van gestrestheid... van, van de, de vis in de aquacultuur? Uh, ik denk dat elke aquacultuurboer uh, uh, het naar, naar beste eer geweten doet... Uh, maar misschien toch wat te vaak laat leiden door productie. Dus ik denk op zichzelf zijn de nou houderijen, misschien wel diervriendelijk. De dichtheden zou wat minder kunnen, maar zijn ook de dingen. Uh, transport naar, transport naar een slachterij, transport naar een kwekerij, die er ook allemaal bij mee samenhangen. Die de, ja, de, de mate van dierenwelzijn uh, bepalen. Ik denk wel dat het beter kan. Kijk, het werk wat wij laten zien dat is, we beginnen er net mee. En dat moet nog echt, moet ik mat. Dat dieren die zelf konden eten vier, vijf keer harder groeiden dan de andere dieren. op dezelfde hoeveelheid voer. Denk nou, dat hou ik even voor me. tot ik het in een tweede experiment heb, heb herhaald. Nou, dat, dat lijkt nou zo te zijn, dus dat gaat nou naar buiten. En ik denk wel dat een boodschap kan zijn: nou, dat je misschien met minder dieren per kubieke meter. toch evenveel of meer. Uh, visfilet kunt kweken, want dat wil uiteindelijk... Een, en dat zou maar de boodschap kunnen zijn. Ik denk elke boodschap door... ja, God, geef nou eens dieren eten op het moment dat ze willen eten. En daarbij is een karper anders dan een meerval... anders dan een goudvis. Ik bedoel, er zijn 30.000 vissoorten. Je moet niet verwachten dat elke, elke vissoort... exact dezelfde eisen heeft aan eetgedrag. Er zijn 30.000 vissen. Nou, die hebben niet allemaal in, in de, in de dieren-speciaalzaak zitten. Maar volgens mij kun je veel minder soorten diervoer kopen, visvoer... dan een vissoort te zijn. Maar ja, aanleiding van het onderzoek kunnen heel veel conclusies trekken ook anders ja, omgaan. Je ja, ja. kan natuurlijk heel veel gevolgen hebben, ook in de maatschappij. Wat was voor jou eigenlijk de reden om, om, om, om hiermee aan de slag te gaan? Ik heb al van, van, vanaf oudsher, vanaf ik als student was, een groot interesse uh, biologisch voor, voor het uh, digestiesysteem. Uh, maag vind ik interessant. En, in, het uh, of of in het algemeen of? specifiek de vis? In het algemeen. In het algemeen. Okay. Ook, dus daarom wist ik ook die vraag over die bacteriën en die dikke en die dunne Duitsers-Amerikanen wist ik ook wel. Een, Want u, u, heeft een, <laughs> u, u heeft gewoon een, een darmobsessie. Uh, uh, uh, darmobsessie ook? Nou ja, ]en? ik probeer je woord aan te vullen. Ik... Hobby's darmen. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, je en een betere uh, Ja. En uh, daar was nog heel veel uh, uh, ja, nog in, in te ontdekken. En, uh, en ik begon met, eigenlijk met de nieuwsgierigheid. Uh, Eten is moeilijker dan je denkt. Je denkt, ik heb honger, ik ga naar de keuken... ik maak een boterham, maar that's zit. Je, je wilt niet weten wat er in, tussen je oren letterlijk gebeurt... Ja. om dat in goede baan te leiden. Nou, ik wil het eigenlijk wel weten. En als je gaat eten, dan is er een moment dat je honger hebt. Je gaat eten, dan hou je op, dan ben je verzadigd. Dat is een ander signaal. Ga je vaker eten? Ga je vaker kleinere maaltijden eten? Minder vaak? Er zijn heel veel... Hormonen en die daarbij betrokken zijn. Ik snap de interesse wel. Ik, ja. ik, ik, het is alleen maar, niet dat ik is denk. Je begonnen, puur fundamenteel ah, wetenschappelijk. Maar waarom Hiervan dan de vis? Daar, ik, denk... Omdat de vis is, is, ja, dat zal Hopelijk Geert kunnen bevestigen. Ja. Is de allereerste vertebraat, is onze allereerste. Ja. Ja, 450 miljoen jaar geleden ja. zwommen er al ja. vissen rond. Ja. En, en, en, en we zeggen wel eens misschien, ja, wat wij hebben, hebben vissen ook. Nee, wat vissen hebben, hebben wij nog steeds. Ja. Heel veel systemen, hormoonsystemen. Uh, zien we terug in de mens. Ja. Ja. Dus en u bent net... eigenlijk de, de Charles Darwin van, van vissen. Uh, <laughs> <laughs> nou ook het past, ja. En wat hebben we eigenlijk aan de vissen te danken dan? Wat we helemaal niet meer weten. Wat we aan de vissen... Het, het, het organiseren van een groot multicellulair lichaam... met hersenen en hormonen. Dat hebben wij aan vissen te danken. Die hebben dat voor het eerst uitgevonden. Ja. Vissen hebben het eerst uitgevonden hoe met calcium om te gaan. Uh, vissen hebben nou, onder al... de vertebraat. Er zijn natuurlijk weekdieren die dat Tuurlijk. al lang hadden Maar nu zijn weekdieren veel meer in de goede staat... om hun calciumniveaus op, op goed, goed strikt te reguleren... dan vertebraat te zijn. Juist. Maar laat ik bijvoorbeeld voorbeeld nemen over, over, over, over, over obesitas. Dikke Duitsers, dikke Amerikanen. We hebben vetweefsel. Vet is, we weten nu, een, niet alleen maar vet en lelijk, maar ook een hormoonproducerend weefsel. Dat vet maakt leptine. Het nieuwste hormoon aan de lood van de wetenschappelijke boom. Vissen hebben ook leptine. Hm. Het ziet er anders uit. Tikkelt je anders? Maar het is leptine. Hm. Maar het doet heel andere dingen dan leptine bij ons in mensen. En ik denk door naar vissen te kijken, krijg je gewoon ideeën van, nou, dat is de klassieke oerfunctie van het hormoon. En wellicht is je ook nog in mensen nog aanwezig of ondergesneeuwd. Dus door naar die, die vergelijkende endocrine en en die hier waar we mee bezig zijn, dat, dat is ja je, je bouwt nieuwe concepten, je bouwt je wetenschappelijke theorie verder uit... en je krijgt ideeën voor, ja, voor nieuwe theorieën, voor nieuwe hypotheses. Dat is de kracht van de vergelijkende endocologie. Wat dan eigenlijk, bazaal, mijn, mijn, mijn tachtpersport e, is. Eet u zelf ook nog vis trouwens? Ja hoor. Ja, ja. Net zo makkelijk. Net zo makkelijk. Ja. Al die fascinatie, gewoon hot met een beetje boter in de pan. Sterker ja. nog, als, als, als een proefdier is geweest dat niet is, uh, niks heeft ondergaan, dan wil je natuurlijk ook wel eens ook ja. het onderzoekssubject mee naar huis met een glaasje witte wijn. Ja, uh, aan het ja. ja. ik moet ook beamen het belang van, van uh, uh, vergelijkende biologie te doen. Dat, dat, dat doe ik zelf ook en dat is heel, ja. heel, heel krachtig. Ja, ja, ja. Ja. Peter karen. En, en, hartelijk dank. Uh, bioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Gerard voor mij, ook bioloog, maar dan in Calif voor dank dit was ja. Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden... via onze website labyrinth.nl. En komende dinsdag is Labyrinth ook weer op televisie te zien. En dit keer staat de uitzending in het teken van De Kracht van de Massa. Om tien voor half tien, s'avonds op Nederland 2. En volgende week zijn wij er met een speciale uitzending... over muziek in het brein. Want waar zit het precies en kan muziek je slimmer maken? Luister dus volgende week zondag tussen acht en negen naar Radio 1. En nu op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Goedenavond. Goedenavond. Ha, ha.